Gestart. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 8 uur. Casper Meijer met het NOS Journaal. Alle intensive care afdelingen voor kinderen liggen momenteel helemaal vol. Dat komt onder meer door de griepepidemie en het RS-virus, zegt de beroepsvereniging verpleegkundigen en Verzorgende Nederland. De zeven universitaire ziekenhuizen bespreken morgen of er maatregelen nodig zijn. Het RS-virus is het meest voorkomende verkoudheidsvirus bij jonge kinderen. Eerder deze maand bleek het aantal besmettingen al snel toe te nemen. In de meeste gevallen verloopt de infectie mild. Ongeveer 1 op de 100 zieke baby's komt in het ziekenhuis terecht. 1 op de 1000 belandt met een RS-infectie op de intensive care. Oprichter Christo Grozef van het journalistieke onderzoekscollectief Bellingcat... staat op de Russische lijst van gezochte personen. Waarom is niet duidelijk. De brits bolgaarse Krozef richtte Belenket op in 2014 om onderzoek te doen door middel van openbare online bronnen. Belenket onderzocht onder meer de MH17-ramp en de betrokkenheid van Rusland bij de vergiftigingen van oud-spion Skripal en de Russische oppositieleider Navalny. Ook de invasie door Rusland van Oekraïne wordt door Belenket op de voet gevolgd. Na een zwaar verkeersongeluk vanochtend in Os is een jongen van 14 overleden. Hij zat met twee andere kinderen van 8 en 12 en hun ouders in de auto... die op een kruising werd aangereden door een auto met daarin twee mannen van 18. De kinderen raakten zwaar gewond, hun ouders licht gewond. Ook de mannen in de andere auto raakten licht gewond. Ze bleken te veel te hebben gedronken. De politie heeft beide aangehouden en onderzoekt wie van de twee achter het stuur zat. In een ziekenhuis in Den Bosch is acteur John Leddy overleden. In de jaren 80 en 90 was hij bij een groot publiek bekend als Koos Dobbelsteen in de comedieserie Zeggens A. Ook speelde hij een series als De Kleine Waarheid en Sildes John Leddy overleed na een kort ziekbed. Hij was 92 jaar. Het weer vanavond opklaringen. Komende nacht in het Waddengebied wat buien. Morgen overdag droog en over de zon. Het wordt maximaal 8 graden.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 Maandag heb ik hem als uh, laatste gedraaid in het uh, uur richting de Rainbow Top 53. Met andere woorden, ze hielden bijna geen luisteraar meer over... want uh, Hoefs met Leed Bloemer uh, heeft uh, die derde uur afgetrapt. Nou, we zijn er zover. Uh, we gaan uh, eens even met onze gasten van vanavond uh, praten. Uh, ze zitten in de studio Loa Edicts. Welkom... Hallo, hallo, oh. hallo. Ja, uh, de, voor uh, twee van de drie is het uh, ja, wel bekend. Uh, alleen voor Tessa, die, uh, die is hier uh, de eerste keer. Wat, uh, wat vind je ervan? Uh? Ik vind het wel gezellig. Ja? Met die lichtjes zo. Ja, het is toch ja. niet standaard hier. Nee. Maar ik vind het wel uh, sfeervol. Ja, ja. oké. Okay, uh, goed. Uh, jij bent er ook, uh, ja, klinkt ongebiedig, een beetje als laatste erbij gekomen. Maar uh, ja, het is niet uh, geheel onbelangrijk uh, gebleken, denk ik. Uh, nou, mag je elkaar ja. niet uh, nee, ja. nee, nee. ik aan die andere twee vragen. Nee, hè? nee. <laughs> ik dat weet je niet. Ik vind dat een beetje stom om dat over mezelf te zeggen. Ja, oké, okay, nou goed, uh, jij, jij bent uh, inderdaad een beetje bescheiden, dus uh, dan laat ik het ook inderdaad aan de anderen. Maar uh, is het ook zo? Uh, ervaren jullie dat ook? Dat, uh, met, met, ter, met de komst van Tessa erbij? Ik denk uh, dat we echt heel veel verder zijn gekomen met de komst van Tessa erbij. Ja. Zeker. Tessa ja. voegt echt enorm veel toe. Dus dat merk je ook wel aan, uh, aan de muziek. Tenminste, ik merk het aan de muziek en ook aan de samenwerking. Ja. Um, uh, leggen jullie dan nu alles nog um, meer kritisch langs de muzikale medelat? Om het allemaal zo te zeggen. Ja. Ja? ja. Kijk, wij wonen bij elkaar. Dus het is ja. helemaal leuk als je een ideeetje maakt. Denk je, ja, maar die noot klopt niet. Dan denk je. <middellijke <middellijke we we bezig. Vliegen er dan nog geen dingen door de kamer of wat dan ook? Met of met we nog Soms niet wel. Ja, nou, Toch wel. Als we als we weer een, ergens een bestelling van hebben gekregen... en er ligt er een doos. Dan... Oh. Heel wel, ja. Nee joh, nee, nee, nee. Ja. Maar, niet na elkaar, hoor. Niet, nee, nee, nee, nee. Maar het is wel... Je hebt uh, de wrijving die je daardoor hebt. Omdat ja. je zo, zo bij elkaar uh, zit... en ook uh, zelf meer kritisch bent gaan kijken naar bepaalde dingen. Ja. Uh, ontstaat er wat meer wrijving, maar... Door wrijving komt glans. Dat zei Max Polman ook vorige maand. Die zei dan precies hetzelfde. Ja, Max zei ook exact hetzelfde. Ja, nee hij zegt het is een cliché. Maar hij zegt het klopt wel. Het heel maar het klopt wel. Maar ik ben ook niet bang om er dan wat van te zeggen. Nee. Maar je bent niet een type die met de vuist op tafel slaat? Zo van, dat doe je niet. Nee, dat doet deel. Nee, dat doet deel. Oké. Is Goed. Uh, jullie hebben toch ook best wel een uh, interessant jaar achter de rug. Met natuurlijk als hoogtepunt in september. En ik was daar, en nu moet ik weer uh, eigenlijk die pet van jou delen uh, Met de pet van 3 voor 12 uh, had hij die op. Om daar de albumrelease uh, te doen. Nou. Uh, hoe zijn uh, de reacties daarop uh, geweest? Op, uh, op dat album? Tof. Ja? Ja, heel vet. Vooral die, die show vonden ze heel tof. Omdat daar die, die strijkers er ook bij waren. Ja, dat vond ik ook heel bijzonder. Ja. En uh, we waren ook heel blij dat ze konden. En ja. uh, we hadden een, een, een repetitie. De eerste keer dat we elkaar zagen was de avond voor de show. We ja, hebben ja, iets ja. van drie uur gerepeteerd ook met z'n allen. En de eerste keer dat, het, zeg maar, dat zij speelden met de muziek die, die, uh, die wij speelden... Ja. was echt zo... Mond, mijn mond viel open. Ja, ja, ja. Wij en, stopten en alle drie met spelen. We en stopten. En... Ja, ging gewoon van de de strijk, ja, het strijkkwartier. Het was zo mooi. Het was heel ja. bijzonder. Ja, het, is, het was ook wel iets. Want zo heb ik het ook ervaren. Met die collega DJ Lamda, Die mee was uh, die was er ook. Ja, daar hadden we het afgelopen ook nog wel onder. Dat het een beetje het klassieke gedeelte. Uh, uh, ja, ontmoeten min of meer het moderne. Dat, dat ja. was een beetje wat, wat ik eruit uh, min of meer haalde. Ik weet nou, niet toe, uh, ja, dat, hoe jullie er tegenaan doen. Maar zo maar... nou, hebben we het niet per se benaderd. We hebben ja. niet per se benaderd als in we gaan nu klassiek mengen met trip-hop, uh, met, trip -hop, uh, ja. nee. met elektronica. Zo hebben we het niet benaderd. Maar ja. wat we wel dachten is, we willen een, een, uh, een organisch instrument. Ja. En we hadden natuurlijk in onze, op onze plaat, op ons album zaten al strijkers. En we dachten, hoe vet zou het zijn als we ook dat element live kunnen meepakken? Ja. Maar we hebben het altijd wel op een, op een pop-manier benaderd, denk ik. Ja, het, is, het is wel een. Uh, ja, ik vind het een beetje een idiote vergelijking. Maar ik heb ooit in 1982 het album De Concerts in China van Jean-Michel Jarre gekocht. En die had op een gegeven moment. ja, De man is heel erg met synthesizers en noem maar op. De, dat heeft hij gedaan. Maar speciaal voor dat concert. En ik weet niet waar hij dat gedaan heeft. Of in Shanghai of in Peking had hij Fishing Junks at Sunset. En wat had hij bedacht? Ik ga eens het uh, klassieke orkest van uh, Shanghai daarbij uh, doen. Dus ja, daar deed het me een beetje ja. aan denken in dat, uh, in dat opzicht. Dus, uh, dus uh, ja, veertig uh, jaar later uh, in het pad ja. deed de, de, de, de er nog eens een keer een band. Het nog eens een keer opnieuw uh, eigenlijk min of meer. Dus uh, dat is één. Uh, maar ik neem aan, uh, hebben jullie dan toch nog iets van optredens daar nog uh, uit... Gekregen of niet? Nou, het is begonnen bij. Uh... Hofman zag ik ook Hofman kwam ja. daarna, maar we ja. zijn de, eigenlijk de soort van try-out als op Breda Barst. Aha. Een festival. Ja. Om te kijken of het allemaal een beetje. Uh, hoe, hoe, hoe, de, hoe, de, hoe het publiek reageert erop. Ja. een soort try-out, ja. ja. ja. En? Ja, uh, natuurlijk uh, denk ik wel enthousiast, want uh, ik bedoel. Ja, of, uh, it, ik stond it, buiten it, en, it, en it, ik had it, het er nog echt, over. Het was echt uh, rot weer. De regen. <laughs> Het was echt ja. niet, ja, maar er waren wel mensen gewoon aan het dansen op een gegeven moment. Dus dat ja. was wel. Uh, ja, dus de, ja. de sfeer van het festival was wel goed daar. Uh. Ja. Um, even dan nog die muziek omschrijven, want ik zag het uh, een beetje op, uh, op een van de socials. zag ik het voorbij komen. Maar het is. Ja, een, een, een, een soort kruisbestuiving uh, met, uh, met allerlei st stijlen als het gaat om uh, muziek. Uh, de dansbare muziek heb ik een beetje het idee. Ja. Ja? Ja. Ja, ik vind het zelf ook altijd heel lastig als mensen aan mij vragen ja, mooi, wat voor muziek he? maak je ja, nee, nou vind ik dat ja. heel lastig. Ja, we hebben we ja. een nu een nu mooie, mooie ja we hebben het, naam een naam ervoor te vatten, ja, ja. Ja. Ja, ja vertel ja. wat de is de het de dan trip -pop Trip-hop-tronica. hop tronica, Trip -pop -tronica. Ik, Ja, ja, ja. trip-hop. Ik krijg er een tronie van. Ja, het is wel een tongbreker. Ja, ja, ja. Tongbreker. Uh, goed, we gaan het uh, straks meemaken. We, we doen het in dit uur twee blokken van twee. Dus uh, al die mensen die denken, waar blijft hier? Ja, waar blijven. Ja, maar we hebben wat voorbereidingstijd uh, uh, nodig. Het is één, het beeld. Want we uh, zijn op YouTube natuurlijk te volgen. Dus dan moet je dat uh, maar even uh, gaan zien. Alternative FM, YouTube. En dan kom je er wel met, uh, met natuurlijk low edits. Want dan, uh, dan vind je het meteen. Uh, want dat is het, uh, het extraatje. Want er zit natuurlijk nog, uh, nog iets uh, bij. En natuurlijk via allerlei kanalen op uh, streamingsdiensten. Ga je het straks allemaal meemaken. Dus dat, uh, zodanig. Ik, uh, ik, ga je, ik ga nog even één nummer draaien. Ja. En dan, uh, dan is het zover. Dus. Uh, Um, en dat uh, nummer is een van uh, de nummers die ik uh, afgelopen uh, maandag heb laten horen in dat speciale gedeelte tussen 6 en 7. Voorafgaand in die top 53. Ik vind het eigenlijk uh, een schande dat ik het een beetje over het hoofd heb gezien. Zulu Green met Ancestors Chant. Oh, yeah, the woman I'm becoming is giving me chance What you see now, what you get, I always get the frills I come crude like a stinker, get that dollar bill Serving black with magic like my sage, I'ma protect my peace, yeah Yo, kom ook nog eens een keer in beeld uh, bij Leon van der S. Nou, ik weet niet wat hij uh, allemaal gaat uithalen met die bewegende beelden van mij. Dus uh, je kunt nog meer van hem zien, hoor, op uh, de tv uh, hier bij, uh, bij ZFM. Dus uh, dat, uh, dat, dat dat sowieso, want hij heeft uh, nogal wat uh, op zijn repertoire staan. Um, maar daar hebben we het nu niet over. We gaan naar de andere kant, want daar staan ze klaar. Low Eric's. En we beginnen, en dan moet ik weer even het lijstje erbij pakken, met Set Me Free. En ik kom er niet tussen en ook margens niet met een applaus, want het gaat meteen over in Outburst. Dat zijn de eerste twee nummers. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Um, we gaan uh, eerst nog één nummer uh, laten horen... want uh, de stemming zit er toch al uh, goed in. En uh, dat sluit er toch wel een beetje op aan... want op een gegeven moment was ik weer uh, bezig met die popronde... van uh, 2022 in Haarlem. En op een gegeven moment kom ik in een kapperszaak... Uh, en ik zie twee gasten uh, daar uh, draaien. Die zijn ook al een lange tijd bezig. Ze komen uit Leiden en ze noemen zich... de Kiwi Club. Hier is Track 8. met uh, track 8. Um, we zeiden net al van uh, hoe het uh, zo dadelijk uh, moet gaan, want uh, ze hadden net twee nummers achter elkaar uh, gespeeld, Low Edits, um, Set Me Free en Outburst. Maar nu uh, ontstaat er toch even de mogelijkheid dat wij tussendoor een beschaafd Jazz-applausje kunnen laten horen, want uh, dat we, is uh, wij, Dylan zeker uh, niet uh, onbekend in de oren klinkend, want die wil nog wel eens uh, daar uh, nog wel eens, tijdens de opbouw daar wordt nog de nodige plaatjes achter elkaar uh, draaien. Dus. Uh, hè, dat is uh, wat, uh, wat de heer Fischer altijd zegt. Maar goed, uh, die, die is hier niet vanavond. Twee nummers. En uh, ik, zie, ik, ik zit al nu al uh, een beetje met het water in mijn mond naar die laatste te kijken. Want dat is Evolver natuurlijk. Uh, heb je al eerder kunnen horen. Maar hier hoor je hem straks live. Maar we beginnen toch met All the Dreams. YouTube. Ik Nou mogen we wel applaudisseren tussen het nummertje door. Oké, okay, dat, dat doen we graag, morgens en ik. Uh, maar natuurlijk, het uh, toetje, dat komt nu. Want dat is een van uh, de singles die ze hebben uitgebracht dit jaar. Het is ook het titelnummer van het album Evolver.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 Dit is uh, wel even gewoon uh, fijn om het ook eens een keer hier gewoon hup, rechtstreeks voor onze snuffert in de studio uh, te hebben. Um, dat waren ze, Low-EdX. We gaan zo direct nog even een afsluitend uh, gesprek met, uh, met ze voeren. Want uh, ja, het, zover is het alweer. Um, maar we hebben nog iets uh, liggen en dat is Van een Band uitzwollen glaswolf Glasswolf. En het nummer dat heet Feel Alive. Another Plan was dit. Glaswolf. En uh, ze hebben uh, dat nummer Ville Live uitgebracht. Tenminste, het staat op het album. Goed, uh, het uh, verhaal voor vanavond uh, is, zit er alweer op. Ja, zo snel kan het gaan. Maar we hebben ons wel uh, de ruimte en de tijd ervoor uh, genomen. Ik word nu aan alle kanten <lacht> word ik belaagd met camera's. Dat dus <lacht> ik er nooit mee gemaakt dit. Is het niet Leon? Hé, hey, Leon! <lacht> Dan is het Marcus wel met, uh, met het ding. Maar uh, ik, uh, ik denk dat er nog wel ergens een aanleiding voor is. Laten we het eerst even hebben over jullie. Want, uh, laat, uh, want de vraag is... Hoe vonden jullie het zelf uh, zo'n uh, zo zo optreden hier in dit kleine studiootje? Nou ja, klein, klein Leuk leuk niet. Ja, ja, hè? ja ging goed. Dat ging, ook, vandaag vandaag ging weer, ook lekker. Dus ja, dus, ja. Ja. Uh, ja. Maar, Wat vond jij ervan, ja? ja? Nou, ik zit, uh, ik zit, ik zit <laughs> gewoon te verkneukelen. Ik zit er gewoon lekker van... Ja, Dit is wel... Kaas voor mij, want ik hou wel van dit soort uh, muziek. Overigens, moet ik er nog eventjes iets bij zeggen. Um, op de avond van de albumrelease is er altijd iemand die uit Nieuwegein komt. Die gaat heel veel muziek op Oh ja, Niek. Ja, Nick ja, ja, ja, ja, ja, is uh, vanavond ergens uh, in Ede gesignaleerd bij Roos Meijer en Sofia Dracht. Had hij een paar palaatjes. Ik zeg, nou, ik heb weer Low Eddick uh, in, uh, in de studio. Uh. Oh, doe ze maar de groeten. Dus nou. bij deze, de groeten van Nick. Dankjewel, Nick. Ja, ja, dus, uh, van mij vind je ja. elke avond een uh, optreden volgens mij. Ja, uh, je ja, uh, dus loopt dus alles op. af. Uh, uh, het, het, is een, uh, het zit ook in jullie naam. Low Eddick. Ja. Eddick, hij is muziek. Liefhebber. Um, ja, dan, dan uh, is de, de vraag... Ja, jullie sluiten nu het jaar af. Maar gaan, zijn er nog gesnode plannen voor 2023? Wie kan ik daar het woord over geven? Nou, we hebben wel wat leuke dingen in de planning. Ja, deel, yes, oh, ja. jij mag het vertellen. Okay, dan, ja, uh, nou, dan. <laughs> <laughs> nou, er, uh, er komen sowieso nog uh, komen er twee singles aan. Twee singles? Ja, mm. waar, met remixes. Ja. Uh, ja, in voor de popronde kijken of we er doorheen, ja. doorheen komen. We hebben nog twee shows. En we, we hebben het en het eraan we eraan nog twee shows. Ja, ja, in, in Utrecht. Ja. Uh, op 8 januari in Tivoli-Vredenburg. Op de, sluiten wij de Rabo Open Winter Stage af. Zo. En uh, was het 19e? 19e. Zondag 19, 19, 29. Ne, ne, ne, ne. 29, 29 toch? Nee, wat toch? nou? Oh. Sorry Elias. Hij staat in mijn agenda. Nou, ja, mij, hij volgens mij is het 19. Ja. Ja. Anders sorry Elias. Maar uh, een goede vriend van ons. Die heeft een EP release in uh, Echo in Utrecht. Mm. En die vroeg of wij zijn support wilden zijn. Dus dat ja. uh, doen wij maar al te graag voor goede vrienden. Over support Natuurlijk. gesproken. Want bij jullie in de support stond ook een talentvolle dame. En die talentvolle dame die heeft regelmatig... Foto's van dat heerschap daar uh, gedeeld. Want uh, ja, is, uh, die foto's die, uh, die uh, hebben gretig aftrek. Elvira Smenk. Ja. Hoe kennen jullie die... Uh, uh, al, die had... Elvira heb ik ooit ontmoet. Heel lang geleden op een oude nieuwsfeestje. Waar ik heb gedraaid. <laughs> <laughs> gedraaid. gedraaid. En ja. toen uh, ja, wist ik niet zoveel van er En ik wist later pas... Uh, Net dat ze met muziek bezig was. Ja. En, maar past het, het paste wel, vond ik, op die avond. Zeker, maar ja. ze begon natuurlijk heel erg anders. We ja. hebben een keer toen, in, toen wij nog met z'n waren, in Utrecht gespeeld. Zo in de open lucht, toen op het jaarbeursterrein. Ik weet mm -hmm. niet meer hoe dat heette daar, heette daar. Maar toen trad zij dus op met die Haarlem uh, Big Band of zo. Waar ja. zij in zat. Ja. En toen hebben ze nog een beetje meelopen improviseren. ook Volgens mij een paar van die mensen, was wel leuk. Uh, maar toen was we dus heel erg met meer een beetje die, uh, die jazz... Bijna, bijna jazz. Een beetje jazz-achtige uh, ja. hoek bezig. Mm -hmm. En sinds zij dus uh, meer die elektronica hoek is ingedoken. Dus, dat weet ik ook pas uh, eigenlijk goed toen ik er live op de Rob Acta zag vorig jaar. Ja, afgelopen ja, jaar. viel mij ook op. Toen dachten... Uh, toen kregen wij de mogelijkheid om onze uh, release show vorm te geven in patronaat. Mm -hmm. Toen dachten we van... Gaan we wel een voorprogramma doen? Gaan we geen voorprogramma doen? En toen dachten we, nou, misschien kunnen we Elvira wel vragen, want dat past uiteindelijk toch best wel. En, het ja, is, en ze is uit Komt uit Haarlem, dus je houdt het zeg maar, je geeft een andere lokale... Ja, ja. En het leuke is, ja. wij delen nu sinds twee weken studio met Elvira. Ah. Ja. Dus, uh, maar goed, uh, ik zit er nog steeds met Smart op de DEP te wachten, maar uh, het komt maar niet af, heb hard, ik het idee. Ja, hard aan het werk, volgens ja, mij. Ja. Um, dan uh, is, zag ik jou net ergens met, uh, met iets uh, <laughs> ja. lopen. Dus ja, uh, ik bedoel, dan uh, wordt het toch al even tijd, want ja, die camera's die hebben we natuurlijk. Ja. Dus we moeten één iemand in het zonnetje zetten en ja. die zit op microfoon 2. Dat is ja. Maike. dus uh, ja, laten ja, dit we het dan is, maar live doen. Hè? Dit is de laatste keer dat we Maaike zeg maar, in het oude jaar zien. Ach, dag. dat denk ik. Oh, wat een drama oh. jongen. Ja, echt ja, een hè? Ja, ja. dus een drama. het nieuwe jaar komen jullie <laughs> elkaar juist. vaak genoeg tegen. Ja, ik ik mag hopen van wel, ja. Dus, ook, dus wij dachten, we waren in de stad vandaag en we moesten een kerstcadeautje voor je. Oh. Dus pak maar uit. Uh, ja, ja. Uh, nou, daar, uh, de camera's staan erop, hè, Maaike. Dus uh, dat, dat wordt, uh, niks blijft ongemerkt. Hebben jullie het een beetje gepast gehouden? houden? Ja, zeker. Zeker. zeker. Nee, nee, nee, het is niet zo. N... Nee, ik kan hier het. Het. Het, uh... het is wel heel groot dan. Ja, weet het. Uh, er wordt iets overgeritst, de over, de de over uh, ja. denk ik. De ja, Maar we zien het nog steeds niet. Oh, ja. oh. Weet je dat ik hem zelf bijna had gekocht? Serieus? <laughs> het, is nee, het, is het is een kerstpakkie. Ah, kijk nou, een, een, een, een ja. hond in led. wel nee, een, een, een, ja, een pakkie. Ik hou oh. heel erg van pakkie. Ja, maar heb jij, dan heb jij zeker ook die, dat, van die warenhuizen... die reclame zeker ingelijst of wat dan ook. Wij wilden dus een knuffel kopen voor, ja. je, voor kerst. Maar die waren overal uitgekocht, ah, toch? Ja, ja toch. dat is op zich ook niet heel raar. Nee, reclame, dat was vorig jaar hetzelfde. Ja. Ja. Ja. Dus toen dachten we... Uh, toen we zaten we op de site te kijken in de HEMA. Dus ja. Oh, die hebben ze ook. En die konden we eerst niet vinden. Toen zei oh, hier staat -ie. nou, hier, oh, Klaar. klaar. Ja. Dus Het uh, is, is, <laughs> <laughs> is een takkie, uh, zoals we hem kennen uit... Uh, de tijd van Annie M. Gesmiet, want ik geloof dat die getekend is door Phil Westendorp. Ja, zeker. zeker. Ja, ja, ja. En ik moet mijn klassiekers kennen, want uh, ja. ik ben ermee opgevoed uh, vroeger met uh, de verhalen van Jip en Janneke. Dus heb jij ja. daar wat mee eigenlijk met, uh, met, die, uh, met Jip en Janneke dan? Ik heb vroeger echt zoveel Jip en Janneke gelezen. Dat is ja? echt niet normaal. Ja, ik, uh, ik hou. Kan je in... verliezen, zeker, of niet? Ik, ik vind nog het steeds. fantastisch, ja, ja, nog steeds. Ik ja. hou er gewoon van, ja. Ik, ik vind, en Takkie, ik, ik weet niet, ik heb achterliefde ah. de liefde voor Takkie gehad. Hij hangt ook al heel trouw altijd aan mijn autosleutel, dus ik ja. kan die ook voor Nou. Ah. Ja. Ja. Dus die krijgt wel een eerplaats, neem ik aan. Zeker, ja, ja. ja, ja. ja, ja. Nee, deze gaat shinen deze kerst. Ja. Hè? Ja. Goed, dit is even gewoon het intermitsen met, uh, met het cadeau wat hier uitgereikt is in dit programma. Um, Takkie krijgt een ereplaats. Um, nou ja, we hebben eigenlijk bijna alles wel een beetje zo besproken. Dacht ik, uh, dacht ik zo. Uh, um, zien we jou ook nog weer ergens opduiken op een avond uh, bij de Rob-Angdown-woorden? dat, dat's dat's Na, me, okay. Nou ja, misschien met licht. Ja, maar... Oh, oh, ja, ho, ho, ho, ho, ho. Ho, oh, oh, oh, ho, ho, oh, oh, ho, ho, ho. Tessa heeft natuurlijk ja. de eigen acte set. Ja. Oh, ja. En die is geselecteerd voor Rob de rope. Ben je niet? Dus Bij wij gaan januari. Je gaat er gewoon. Ja, ga je me gaat me gewoon daaraan meedoen. Daaraan, ik ga me eraan wagen. Ja. Oké, okay, dus, uh, dus we komen jou uh, dan uh, gewoon ook echt uh, tegen. Um, heb je dan uh, toch even een zijsprongetje na las Want je zit er nu toch. Dus ja. ik denk ja, dan kan ik het net zo goed even vragen. <laughs> maar um, is het dan de bedoeling dat je dan toch nog een aantal sessie-muzikanten erbij gaat? Uh, ja, of weet ga... je dat nog niet? Ik, uh, ja, ik ga met de full band. Ja? Dus uh, ja, deel sowieso. Maar ik ga ook. Uh, ik, heb, ik speel sinds kort, of echt sinds vorige week, uh, met een nieuwe gitarist. Mm -hmm. En er komt een nieuwe drummer. Uh, dus we gaan gewoon helemaal fris, gewoon bam, vol erin. Maar het wordt wel echt uh, leuk. Vo ja. Ja, dat, dat, maar, jij, maar ook jouw muziek is nou eigenlijk ook heel erg lastig in een hokje stoppen. Wij willen Nederlanders wel heel graag, maar dat is bij jou ook haast volgens niet mij, te, te lukken. Volgens mij zit het sowieso in de aard van de, van de mens dat we graag dingen in, dat in onze natuur, dat we graag dingen in hokjes willen stoppen. Ja. Maar um, in Nederland is het, wel, is het wel heftig. Ja, maar um, ja, is het ook gewoon om te kijken van. Wat het, uh, wat het voor jou inhoudt, zo'n zo avond als uh, de Robak, daar wordt? Of wil je dan toch ook kijken of je misschien ermee in de finale komt te staan, zo niet op bevrijdingspop Want dat zou nou ja, natuurlijk helemaal het summum weten. Zo wezen. lijkt me dat super vet. Ja. En, uh, ik heb voor corona heel erg veel gespeeld met mijn toenmalige band. Ja. Echt al jaren ook. Ik ben ook daarmee in het buitenland geweest. Ja. Alleen uh, dat was toen een beetje stilgevallen. Toen kwam corona. Dus ik hou er gewoon sowieso heel erg van om met een volle band achter mij, die staat te blazen, uh, te kunnen performen en te kunnen spelen. En ik heb eigenlijk in Haarlem nog helemaal niet zo heel veel gespeeld vanwege corona. Ja. Um, dus ik zag dit wel als een mooie kans, ook omdat er nieuwe muziek aankomt, dat ik dacht, nou, dit is een mooi startpunt. En om mijn muziek aan Haarlem te laten horen, want dat heb ik eigenlijk nog helemaal niet gedaan, zeker niet voor het publiek. En ik hoop dat ik daar meer shows uit kan halen. En volgens, volgens mij wordt het ook gefilmd. Dus dan heb ik ook meteen wat mooi live materiaal. Van hoe ik nu ben. En ja. Ik ja, foto's van Marcus. Ja, ook nou. Ik heb niet zo heel veel vette recente live foto's. Dus ja. Ja. Nou Marcus, het ligt weer een schone taak voor je. Dus, dus we zijn heel erg nieuwsgierig. Ja. Dank jullie wel. Ja, Voordat wij hier het licht Sorry, uit doen, uh, is het ook. wel uh, middernacht. Dus, uh, maar goed, uh, de, daar komen we ook wel overheen. Um, we gaan uh, dit uh, programma afsluiten. Dus, uh, dan is dit uh, programma de 22 december. Volgende week hebben wij Pien in de studio. Dat is een dame die komt uh, uit, uh, uit Engeland. Tenminste, ze woont, uh, of tenminste ze is ze ooit hier in zo'n poort groot geworden. Maar ze heeft haar conservatoriumopleiding in uh, Schotland uh, gedaan. En die komt volgende week hier uh, spelen. Dus uh, we zijn daar zeer aangenaam uh, door verrast. Maar uh, 2022 is toch voor mij persoonlijk het jaar van Francis Alban Black, Dus er komt andermaal voorbij. Nu um, uh, met uh, een nummer op uh, dat album wat, die in, uh, wat in april is gepresenteerd in de piers. Maybe I've Been Lying. Tot volgende week. Light our lamps, spare some oil. You terrible man, can you teach us how to love and care? Make us